Michel Koenen met het NOS-journaal. In Amsterdam is de politie massaal uitgerukt naar de RAI... waar kon worden gestemd voor de Turkse verkiezingen. Kort voor het sluiten van het stembureau om 9 uur... brak er een grote vechtpartij uit. Daarbij werd onder meer met stoelen gegooid. En volgens de RAI ontstond er ruzie tussen vertegenwoordigers... van twee politieke partijen. Tientallen agenten traden op met hondengeleiders. En de ME is ook bij de RAI... en er vliegt een politiehelikopter boven de evenementenhal. En volgens peilingen worden de Turkse verkiezingen een nek-a-nek nek race tussen president Erdogan en oppositieleider Kustarolu. Vorige week liet de stembusgang in de Amsterdamse Rij ook al uit op ongeregeldheden. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Miami gewonnen na een indrukwekkende inhaalrace. De Formule 1-coureur van Red Bull begon als negende in Amerika, maar boekte uiteindelijk zijn derde zege van het seizoen. Teamgenoot Sergio Perez werd tweede. En met zijn zege evenaarde Verstappen het aantal overwinningen van Sebastian Vettel namens Red Bull Racing. De Duitser haalde ook 38 overwinningen. In een stad in de Amerikaanse staat Texas, dicht bij de Mexicaanse grens... is een automobilist ingereden op een groep mensen. Er zijn zeker zeven doden en zes gewonden. Het incident was bij een bushalte bij een opvangplek voor migranten. De bestuurder van de auto is opgepakt. Het is nog niet duidelijk of er sprake was van een ongeluk of van opzet. En onweer en regen hebben in delen van het land voor flink wat overlast gezorgd. Omdat er plaatselijk heel veel regen in korte tijd viel... had het KNMI-code geel afgegeven... In Eindhoven kon het water op sommige plekken niet weg. Verschillende straten en viaducten liepen onder. In de klomp bij Veenendaal kwam een auto vast te zitten onder een spoortunnel. Het weer, de laatste regen- en trekken weg. Het koelt vannacht af naar zo'n 10 graden. In het midden en het westen kan wat mist ontstaan. Morgen breekt geleidelijk de zon door. Maar smiddags weer enkele buien. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Van Zandvoort, Zandvoort, op 106.9 CFM uh. Pas me toe, mijn dag gaat goed Rank je toe, dans je toe, Raad je toe, ik lach je toe Geen stress, lil mama, I look after you Yo, yo, yo, yo. and they know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 Ik ken mijn waarde, ik hou mijn cool, ik weet die mensen kijken naar me. Shout dat naar mijn dame, shout dat naar de vader. Is mijn boys weten zonder spaten, bij geen zaken. En daarna weet die kampioen dingen keer, ik pak ze aan. Moes weer fliegen, zo van dag dus te dan. Twintig jaar in deze honor dan mijn achterbank. In een veder laat je weten dat het anders kan. Ik kan ze ik lach Nog een rondje, ik lach. Half vol of half vast Leed, het doe je na na na na. Ik kan ze ik lach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 het is mijn nieuwere mee, matties noem maar mijn En mijn neefjes, noem me mijn Die Soms zitten tegen dat geeft niet. Die blessing stellen we delen. En dat zat vast als de AB, de HVB of de P', -I. parkeer dat ding op de stoel, kan door als het moet. Ik heb nu eerst de tien juels gestuurd voor de toest. Je bent al jaren niet meer gaande, bro. Ik denk dat je roest, was even lekker, ik ben terug en laat je zien hoe het moet. Alleen glad tussen arde slee Of ik laat mijn baas staan. Vies als Mohammed B. blijf gaan, bro. En dat is zolang ik leef, tot ik niet meer opsta, liep me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 RFM RFM tonight <tries>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 to love. for me. You're my ecstasy. You're the one night I'm um. Contain the beat. Thank you.